3 uur, het NOS Journaal, Raymond Serré... De Nederlandse bank heeft recht op 3,5 miljard euro uit de boedel van het failliete DSB. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De zaak was aangespannen door de stichting Hypotheekleed en de stichting Centrale Bankclaim... die allebei Pieter Lakenman als voorzitter hebben. Lakenman riep in oktober 2009 op tot een run op de DSB-bank van Dirk Scheringa. Zijn stichtingen vinden dat DNB als toezichthouder heeft gefaald... en zelf schuldig is aan het faillissement van de bank.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 Voor de tsunami van 11 maart haalde Japan 30 van zijn energiebehoefte uit kernenergie. Nu is dat 18 omdat 35 van de 54 kerncentrales voorlopig stil liggen. En dan het weer. Bewolkt, regenachtig, vooral in het noorden en westen. Temperaturen 17 graden, morgen weinig verandering. Vrijdag is het droog, zonnig en dan wordt het 21 graden. In het weekende opnieuw wisselvallig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met files op de Ring Amsterdam A10 Westrichting, Zaanstad. Daar staat voor de Koentunnel 3 kilometer. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort... tussen Afrit de Uithof en Afrit den Dolder, 5 kilometer. Dat is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is bij de Afrit den Dolder, de rechterreis ook dicht. Je kunt ook het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Er is de N247 de weg Hoorn, richting Amsterdam, afgesloten bij Broek in de Blatenland. Dat komt door een ongeluk met twee bussen. Er staat inmiddels een file van drie kilometer. Er zijn ook problemen bij de spoorwegen. Want tussen Utrecht en Amersfoort en tussen Utrecht en Baan rijden geen treinen. Dat komt door een sein- en wisselstoring. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur.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 Goedemiddag, dit is de tweede uur van Radio Tour de France. We zijn er toch tot half zeven vanavond. We volgen de elfde etappe in de Ronde van Frankrijk. Het is een rit voor nou, avonturiers, laten we dat maar zeggen. En een van die avonturiers is een Nederlander. En Gio, hoe gaat het met Lars Boom in de kopgroep? Het ziet er nog steeds goed uit wat hij doet. Zat zojuist in een afdaling, leidde die afdaling ook. En dat deed hij met veel bravoure. Zo kennen we Lars Boom. Het is een bluffertje op de fiets. En dat zie je er ook aan af in die kopgroep. De voorsprong inmiddels 3,5 minuut nog steeds, 84,5 kilometer gereden. En dat betekent dat we zo meteen door het dorpje Gajak komen. En als ik aan Gayac denk, dan denk ik aan hele lekkere wijn. Total tot 77. Radio Tour de France NOS Radio 1. Don't you forget about me, van The Simple Minds. Ja, ze hebben gesprint, hè, de Kopgroep. Sebastian Timmerman, Gio Lippens. De Kopgroep heeft gesprint. Het peloton gaat op dit moment op die sprint af in dat wijn-dorpje Gajac. Dus lekkere Rosé, ik zei het al. En we gaan kijken naar een sprint waar Mark Cavendish zich in elk geval weer mee zal gaan bemoeien. André Greipel zit er ook bij. We zien er ook nog Rogas, de Spaanse kampioen, erbij zitten. En dan uh, maar eens even zien wie daar de sprint wint uh, om de zevende plek. Maar ja, het levert punten dus op. Het is tegenwoordig supersprint. Ook uh, Philippe Gilbert zit daar weer gewoon bij in zijn uh, groene trui. Dan is het Greipel die daar aangaat. Uh, Cavendish die er overeenkomt. komt. Het is Cavendish die de sprint wint. Ik dacht dat het voorroongas was of Ventoso. Een van die twee, twee ploeggenoten van de Spaanse ploeg Mobi's daar. En dat betekent dat de anderen daar gewoon geklopt zijn. Een tussensprint dus. Het peloton bemoeit zich er verder weer niet mee. We zien daar de Franse kampioen zien we daar keurig voorop rijden. Maar we kijken nog eventjes naar die sprint. En inderdaad, het is Kevinis die dat toch wel makkelijk wint. Voor Rogas inderdaad. Dan Ventoso, dan Grijpel. Alweer wat puntjes gesprokkeld voor de groene trui. Het blijft natuurlijk een interessant gevecht. En dat gevecht zal zeker tot in Parijs tot op de Champs-Élysées worden gevoerd. Om die groene trui. Want dat is toch een kostbaar trofee om mee naar huis te nemen. De peloton dat... Een achterstand heeft van 2 minuten en 48 seconden op de kopgroep. In die kopgroep dus zes man met daarbij Lars Boom. En Sebastian hebben ook gesprint natuurlijk. Ja, de laasje won dat sprintje en het werd hem niet in dank afgenomen. Want uh, Lars Boom reed uh, aan de leiding net voor dat sprintje dus in uh, Gajak. En toen kwam De laage er in één keer erop en erover, zeg maar, om het zo maar even te noemen. De Laagje die ging er overheen en pakte dus, ja, de punten. Maar ik denk dat het er meer om het geld is te doen. Want tegenwoordig ligt er dus ook een aardig geldbedrag. Dat is ook allemaal wat verhoogd. Met één sprint per dag voor de winnaar te wachten. Boom maakte een gebaar. De Laagje verontschuldigde zich daarna. Angoul Val werd trouwens tweede. En Lars Boom werd derde bij dat sprintje. Maar ja, de Poen is wel in de zak weer van FDG. die al veel in de aanval heeft gereden. En daarna gingen we dus uh, door dat mooie stadje heen groeien. Morgen, dat was weer in de rempel, want Kayak uh, staat niet alleen bekend om de wijn... Maar ook om de gevaarlijke passage daar, denk ik. Want heel veel rotondes. En die lagen allemaal kort naar elkaar. Dat was allemaal onoverzichtelijk. En heel veel en vooral ook steile drempels. Bij het in- en uitrijden van uh, Gajak. Dat maakt het uh, allemaal niet minder gevaarlijk. Wellicht ook dadelijk voor het peloton. Maar ja, in zo'n kopgroep met zes is dat allemaal wat makkelijker. Daar zien ze het allemaal wat beter. En uh, daar waarschuwen uh, ze elkaar ze nu en dan ook nog wel. Goed, de Laagse won dus die tussensprint. En dat is ook de renner die inmiddels uh, het uh, meeste. Uh... ...dat langste op kop heeft gereden in de tour. Dat is een klassement dat wordt bijgehouden door de L'Equipe, de Franse Sportkrant. Daarin stond De Laage op de tweede plaats achter Johnny Hogeland. Maar uh, aangezien De Laage al voor de derde keer in deze tour in een ontsnapping van de dag zit, is hij inmiddels in dat fictieve klassement naar de kop gestegen. De Laage dus mee, Boom dus mee, die had ik al genoemd. Ruben Pires, André Griefko, Valentin en Angouvan, dat zijn de andere koplopers van de dag. Dik drie minuten dus voor op het peloton. En je kunt merken dat we in het wijngebied zijn. Grote velden met de rang sieren dit gebied. En dat hebben we eigenlijk in de Tour nog niet gezien. Jan Reinersen, uh, u kijkt dan natuurlijk ook naar de Tour. We hebben hier de beelden. En u gaat steeds meer van Frankrijk houden, geloof ik, hè? Ja, steeds meer weer. Want weer, ik, ik, ja. Ja, vroeger ging ik altijd op vakantie in Frankrijk. Vanaf uh, 1970 zo ongeveer. Totdat ik het helemaal zat was. <laughs> en sindsdien ben ik er nooit mee geweest. Alleen nog een paar keer in Parijs of zo. Dus uh, nee, ja, ik, als je al die beelden van... Dat is toch ook het fascinerende van die beelden ook wel. Hoor. Dat is dat je... Vroeger had je alleen de radio, dan moest je het allemaal zelf bedenken. Die geur en die kleur en die alles en zo. En ja, nou krijg je toch die hele etappes te zien. Dus ook heel veel van Frankrijk. Ja. En dan bedenk ik wel, het is toch wel een mooi land ook. Dus ik denk dat ik als ik overleg op volgend jaar weer eens naar Frankrijk. vakantie. Gaan. Is uw, is uw uh, tourbeleving in de, in, door de jaren heen veranderd? Ja, vroeger was het mijn alles. Ik bedoel, in de zomer dan, hè? dat heb ik net uitgelegd. Ja. Dat is naderhand wat minder geworden. Want ja, eigenlijk overdag had ik amper tijd om te kijken. Nu wat meer, omdat ik nou echt geen fractievoorzitter in de Kamer mee ben. Maar ik ben niet altijd in de luxe omstandigheid... dat ik overdag uh, die etappes kan zitten kijken natuurlijk. Nee. Het is dus niet dat u door... van tevoren streept in uw agenda? Die drie weken vrij? Ja. Nou, nee, want ik probeer ook nog wel een, twee weken op vakantie te gaan. Dus dat wordt allemaal wel heel lang. Nee, ik, ik combineer het dan gewoon. Want ik heb in mijn werkkamer heb ik een tv. Dus dan zet ik het geluid wat zachter. En de radio. Dus dan uh, kan ik het wel volgen. Maar dan zet ik het wat zachter... zodat ik wel geconcentreerd kan blijven werken. En in de auto, ja, dan ben ik natuurlijk vrij om te luisteren. Ja. <laughs> en s'avonds volg ik alles natuurlijk. Ja. Maar is er, uh, dit gaat even over nou ja, dat u misschien veel te druk bent om elke dag te kijken. Um, maar in de tour zelf is er in de Tour zelf iets veranderd? Er is veel meer media natuurlijk gekomen, sowieso. Maakt dat een Tourbeleving anders? Dat er meer media zijn? Bijvoorbeeld... Ja, toch wel. Die beelden zijn toch wel cruciaal, hoor. Zoals gezegd, ik kom in de tijd dat het alleen op radio was. En ja Theo Komen natuurlijk niet te vergeten. Ik zie hier een grote foto van hem staan. Ja, mooi, hè? Ja, met zijn uh, vaste motorrijer Maar um, ja, ja, dat had toch... Ja, maar het kan ja, je ook staat... te veel worden, hè? Nee, dat bedoel nee. ik Oh, oh dit... nee, nee, nee, nee. Oh, dat heb ik helemaal niet. Hoe meer, hoe beter. <laughs> ik, ik, ik verbaas me erover hoe, hoe moeilijk dat, dat gaat vervelen. Of ik nou Lubberding hoor of Marianne Vos gisteren bij Matsmeet. Of het kan, het kan me niet. <laughs> nee. Ik vind het allemaal prima. Als het er twee uur s'nachts zou doorgaan, dan zou ik ook wel blijven. Toen u nog in de kamer zat, had u een beetje een idee wie, wie uw uh, maten waren als het ging om uh, wielrennen kijken? Ja, dat, dat kun je wel redelijk inschatten. Ja. Dat zijn toch de wat meer volkse types, heb ik soms het idee. Ja, ja. zoals? <laughs> nou ja, we hadden natuurlijk bij CDA een hele bekende. Um, ja, Zo'n naam ontschiep natuurlijk nu even. Uh, atsma. Ja. Die had ook een functie volgens mij bij de, ja, de ICI, toch? Of bij ja. in ieder geval bij de Nederlandse Wieler. Uh... Ja, verder zou ik zo niet precies weten natuurlijk. Dat zijn niet de onderwerpen. Mensen wel eens. Heb je het eens met klassieke muziek... dat je met kamerleden over praat? Of popmuziek? Daar hebben we allemaal geen tijd voor, joh. Nee. Ja, we willen de kamerleden over. ook een, een zeer menselijk gezicht geven. Ja, hè, nou, dan is sport zo dat lekker Dat zullen ze menselijk. allemaal vast hebben. Maar ik zou zeggen, <laughs> nodig ze uit. en <laughs> ja. uh, Leg ze op de pijnbank, dan hoor je het wel. Ja, maar u deed niet ook aan poeltjes of bijvoorbeeld met klassiekers? dat factuur wel, ja. ja. Ja, hadden we regelmatig, uh, maar dat is bij het vertrek van een van onze medewerkers, is dat weer ter zielig gegaan. Ik, ik geloof niet dat er nu op een moment een poel uh, loopt. Nee. nee. Dat is dan heel vaak, hè? Dat, gaat, dat hangt dan van één iemand ja, af. precies. Ja ja, ja, ja, ja. Goed, dank u wel. We komen straks uh, bij u terug, want ik wil ook nog graag even weten hoe u nu naar deze tour kijkt. Misschien moeten we ook even een podiumpje maken. Kunt u even over nadenken? Ja, nou, ik heb wel iets in mijn hoofd. Oké. Okay. stinsel is door een weg verdeeld.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 getraind dan ooit en is goed in vorm ja hij denkt dat het kan beter was hij nog nooit toch een vilsje bij de is op zondag maar hij leeft vroeg in bed mm, en hij komt dat de krant op dinsdag schrijft een jongen uit knijdenksoor Winter onder van weg. De schuur, deelt een appelboer de rugnummers uit. Ja, het erbij. En de spanning stijgt. Het wordt als een trein in de concurrentie. Het begrijp heeft het zwaar. En ik kijk nog eens een. Zin. Ja, en denk dat het kan tot dinsdag schijft Erger kon. Was niet mogelijk. Op de bruine boterhamma-appelstroop na konden ze. Hadden ze kennis schrijven. Een jongen, dat... Een prachtige plaats. Uh, dit was uh, J.W. Roy. U hoorde ook nog Frank Lammers met de Ronde van Steensel. La chronique du tour. Rini Wagmans over het plan dat hij bedacht in de Alpen. Ja, dat was in 1971. Uh, Ossier Marlette Marseille. Louis Ocania had een geweldige ontsnapping georganiseerd. En was op Ossier Mallet geëindigd met 8 minuten 40 seconden voorsprong op Eddie Merckx. En Eddie Merckx was s'avonds helemaal ten neergeslagen, Verslagen voelde hij zich. En hij dacht de Tour de France van 1971 nooit meer te kunnen winnen. Totdat wij s'avonds na het eten aan het babbelen waren. En ik zei tegen Merk van ja, morgen is de rustdag. Kunnen we morgen de afdaling niet verkennen? En kunnen wij geen soort koep uh, organiseren met een man of wat? Om uh, Okania te verschalken en uh, eventueel dezelfde achterstand te laten bekomen. Die jij bekomen hebt uh, uh, op OCM Malet. Hij dacht erover na, andere morgen zijn we opgestaan. En zijn wij een paar keer de berg af gaan verkennen. En hij geloofde erin. Ik heb een paar uh, jongens voor het vertrek aangesproken. We hadden zelf vier mensen voorin. Merks uh, Stevens, Joske Nijsmans en ik van de Monteni-ploeg. Wij hadden voorin uh, Jof van der Vleuten met nog uh, een paar andere Italianen. Armani die, uh, die won die dag. En uh, nou, gereden wat, voor wat we konden. Alleen toen we aankwamen hadden we maar twee minuten voorsprong. Maar wel 251 kilometer ontsnapping. En uh, anderhalf uur te vroeg binnen was geen publiek... en er was niemand meer uh, er was niemand om, om te kijken, bijna. Veel minder dan nodig was. En de burgemeester van Marseille, die zei... Zolang dat ik burgemeester ben, zal hier nooit geen Tour de France meer aankomen. Omdat iedereen, ja, eigenlijk te laat aan de finish was. En wij, anderhalf uur te vroeg. S'avonds kwam wij in het hotel. En uh, zegt merks tegen mij... Ah, uh, oh, het is toch tegengevallen, Marines? Ik zeg, Eddy... Dat hij ook kan je niet op het podium zien staan. Ik zeg dat je hem niet zien staan dat hij net zo geel was dan zijn, dan zijn trico. Die was helemaal uitgeput. Ik zeg, die gaan nog veel moeilijkheden krijgen, want wij hadden een paar dagen nadien een etappe in de Pyrenee over koldementen en uh, Portalion en dergelijke. En uh, op die dag zaten er we ook weer een paar mensen weg en. In de afdaling van de menten was het heel regenachtig en ja, bijna uh, belabberd weer. Ook Okaije valt in, in de afdaling van Coldement en uh, staat niet meer op. En, uh, hij is uh, op die dag de gele trui verloren, maar ik wist bijna zeker dat wij hem uh, een stuk hadden gereden een paar dagen van tevoren. Naar de koers nog uh, meer dan 70 kilometer te rijden. Gio Lippens en de kopgroep, hoe gaat het daarmee? De kopgroep, 3 minuten 13 seconden voorsprong. Ik kijk naar de bolletjes trui van Johnny Hogeland, die tussen de wagens rijdt. Want ook hij is zojuist eventjes van de fiets geweest om zijn behoefte te doen aan de kant van de weg. En zojuist zagen we ook Mark Cavendish in een dorpje. Dat was een Gajak. Zagen we hem aan de kant staan? Hij had mechanische problemen, net als Philippe Gilbert. Waarschijnlijk een lekker band en ze werden weer teruggebracht door hun respectievelijke ploegenoten in de richting van het peloton. Een peloton dat uh, dicht op elkaar zit, op dit moment niet zo lang gerekt is als zojuist. Betekent dus dat het tempo is gezakt, uh, 70 kilometer nog uh, te rijden. En ik snap nu ineens waarom die De Lage zojuist toch nog even dat sprintje wilde winnen. In sommige rondes daar heb je zelfs een trui voor de man die de meeste tussensprints wint. Nou, De Lage heeft, uh, hebben we zojuist uh, laten uitrekenen de meeste punten verzameld in de verschillende tussensprints. ...in deze Tour de France. Hij zat dus al meerdere malen in een ontsnapping. En hij heeft inmiddels 78 punten voor de groene trui. Gewoon verzameld in die tussensprints. Dat zijn er flink wat meer dan Philippe Gilbert... ...die op de tweede plek staat. 59 punten. Maar Gilbert is aan de finish gewoon een betere sprinter. Zit er vaak korter bij. Vandaar dat hij de groene trui mag dragen. Verder komt Kevin is nog voor. Ook 59 punten in de tussensprints. En Rogas zit daar vlak achter. 57 puntjes in de tussensprints. Het zijn... Zijn nog steeds de mannen van Cavendish die het tempo maken aan kop. Lars Bak, de Deen, rijdt daar op kop. Gevolgd door Danny Peet, Danny Paté zeggen ze hier in Frankrijk. Die doet ook veel werk en die doet dat dus allemaal voor Mark Cavendish. Verder zien we Cadel Evans daar ook nog behoorlijk voor aanrijden. Terwijl ook de ploeg van de broertjes Slik zich langzamerhand... ...in de kop van de peloton begint te begeven. En dan wil dat toch wel zeggen dat ook de klassementsmannen voorzichtig zijn... ...en dat die nu toch langzamerhand... Op Schuiver de Brady, zie ik daar. Jens Vogt, dat zijn allemaal de ploeggenoten van de broertjes Slek. De klassementsrenners dus attent daarvoor in het peloton. 3 minuten en 17 seconden is de achterstand op die kopgroep van zes. Met die ene Nederlander, met Lars Boom. En die uh, kopgroep rijdt hard door, bijna 100 kilometer afgelegd. Wind waait gunstig hier. In de ruggen van de renners. Het is sowieso weer een snelle etappe. Gisteren was dat ook al. Met een gemiddelde boven de 44 per uur. Daggemiddelde vandaag tot nu toe. Ook bijna 45 per uur. 44,8. En 47 kilometer werd er afgelegd in de tweede uur. Maar ja, er zat wel een afdaling bij van dat plateau. Maar toch continu. De handen onder in de beugel bij de kopgroep van 6. Met Lars Boom dus. En verder Ruben Perez, André Griefko. Mikael Delage. Tristan Valentin. En de Fransman Jimmy Angouval. Santa Esmeralda, don't let me be misunderstood. Half 4 is het. Radio 1, het NOS-journaal. Met Raymond Serré. Er is nieuws uit Groot-Brittannië. Daar was deze week veel te doen over de zaken van media-tycoon Rupert Murdoch. Arjan van der Horst, wat is er aan de hand? Ja, dit is een verhaal dat blijft verbazen, want alles gaat zo razendsnel. Zojuist heeft Rupert Murdoch bekendgemaakt... dat hij zijn bot op de Britse betaalzender Sky intrekt. Ja, hij was onder geweldige druk gekomen vanwege het afluisterschandaal... dat de Britten zo in de greep heeft de afgelopen week. Nou, dat leidde afgelopen weekend al tot het opheffen van zijn schandaalkrant... News of the World. En nu lijkt zijn media-imperium verder af te brokkelen. Het Lagerhuis zou vandaag... Uh, een, over, ...stemmen over een motie waarin ze Murdoch afriepen, opriepen af te zien van de overname. Ja, ze zijn te bang dat Murdoch te veel mediamacht krijgt. Maar ja, die motie is nu overbodig geworden. Dankjewel, je Arjan van der Horst in Londen. Op Schiphol is een moeder opgepakt die met haar twee kinderen op de vlucht was. Ze wilde voorkomen dat haar kinderen van vijf en zes in een pleeggezin zouden worden geplaatst. De mars pakte de vrouw uit Helmond op bij de gate vlak voor vertrek van de vlucht naar Bonaire. De moeder van 23 is aangehouden en de kinderen zijn overgedragen aan bureau jeugdzorg. NSP-leider Roemer verwijt de collega-oppositiepartijen GroenLinks en de PvdA dat die te meegaand zijn.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met acht files... welke opgeteld 35 kilometer. De meeste files staan in de regio Amsterdam... onder meer op de A9 richting Diemen. Daar staat voor klopend Holendrecht 5 kilometer. Er is een auto stilgevallen en die blokkeert daar de rechter rijstrook. En omdat de eitunnel is afgesloten vanwege werkzaamheden... zit de vrijdruk op de Ring Amsterdam. Daar staat tussen Geuzeveld en de Koentunnel 5 kilometer. A28 Utrecht naar Amersfoort. tussen knoop het Weert en Afrit den Dolder 6 kilometer. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Daardoor is bij de Afrit den Dolder de reis ook dicht. Als je nog in de regio Utrecht rijdt... kun je het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Op de N247 Amsterdam, staan in beide richtingen... bij Broek in Waterland, files van 4 kilometer. Op de rijbaan richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd met twee bussen. De weg is daar dicht, hou daar dus rekening met een omleiding. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 50. Je weet, je weet ik nooit zo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 Il y a un an, on ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'amera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Oula! Zwoeler hebben we het echt niet, hoor. Deze uitzending van Radio Tour de France. Uh, jo Dassin was dat met L'été en denien. En uh, Jo nam het op in het Engels, in het Frans, in het Spaans... in het Duits, in het Italiaans. En het werd in 25 landen een hele grote hit. Nummer 50, we zijn op de helft. En al over de helft in de 11e etappe, Gio Lippens. L'Ethée Indian, oftewel de Indian Summer. Nou, soms lijkt het hier er ook wel een beetje op dat het herfst begint te worden. Maar ze voorspellen in ieder geval voor de komende dagen weer beter weer. En dat is maar gelukkig ook, want het is toch tamelijk frisjes aan de kant hier van het parcours. Ik zag zojuist heel even een glimp van Robert Geesing. Ik zie hem nu weer. In een bocht van de weg was dat. En nu zie ik hem toch een beetje mouw. Toch wel in het laatste kwart van het peloton rijden. Met een paar mannen van de Rabobank daar bij hem. Ze weten natuurlijk dat Lars Boom van voren zit. Zij hebben geen enkel belang bij het hooghouden van het tempo in het peloton. En het tempo in het peloton is toch wel een beetje gestokt hoor. Want de voorsprong van de koplopers is alweer opgelopen. Na drie minuten en 21 seconden was ze juist al onder de drie minuten bij die tussensprint. Maar nu dan toch wel weer opgelopen die koplopers groep met Lars Boom daarbij, terwijl we nog 60 kilometer te rijden hebben. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat de sprinters zich hier in de buren laten leggen... ...dat de sprinters niet ervoor zullen zorgen dat die zes koplopen straks teruggepakt gaan worden. Want de belangen zijn groot. Ik vertelde het zojuist al, die tussensprints... ...waar die de Laage in ieder geval de meest scorende renner was in deze Tour de France. Maar kijken we dan naar de echte puntenstand, na die tussensprint... ...dan zien we dat Philippe Joubert nog steeds aan kop gaat in die strijd... om de de groene trui met 231 punten. Rogas, de Spaanse kampioen, heeft 217 punten. Staat op de tweede plek. En Cavendish ja, die is toch inmiddels alweer wat dichterbij gekomen met 206 punten. Wond dus ook het sprintje in het peloton. En als er dan straks hier aan de finish in Lavour een eindsprint komt van het peloton... dan zou het wel eens kunnen zijn dat Cavendish de groene trui gaat overnemen. Hij moet dan winnen, maar Cavendish, Gilbert, mag niet in de top 5 vijf finishen en Rogas mag niet in de top 2 finishen. Ja, het is allemaal speculeren, maar mooi dat dat allemaal even voor ons berekend wordt door de mannen van Infostrada in Nederland die zich bezighouden met dit soort statistieken en dat weer doorgeven aan ons. Want dan weten we in ieder geval wat de belangen zijn straks als de sprint hier in Lavour gaat plaatsvinden. is zou dus in theorie in ieder geval gewoon die groene trui kunnen gaan pakken. Dus wordt het straks een spannende sprint. Maar zover zijn we nog lang niet. 60 kilometer nog te rijden. We gaan de finale nog tegemoet met die kopgroep van zes man en natuurlijk Lars Boom. Sebas, we weten, Boom die zal het ook niet op een sprintje laten aankomen als die zes bij elkaar komen. Hij heeft al eens een keer eerder succes gehad met demarages in de finale van een etappewedstrijd. Dat kan hij die, kan die prima, inderdaad. Hij kan ook zo'n zo kort ja, tijdritje, zeg maar, zou je kunnen zeggen, kan hij ook, ook prima aan. Maar er zijn wel meer goede alleenrijders bij hoor. André Griefko bijvoorbeeld, de man van Astana, die kan dat ook prima alleenrijden. Wellicht zijn dat een beetje de renners die het strakjes nog gaan proberen in de finale om alleen weg te komen. Of een van de Fransen die toch altijd jagen op zoveel mogelijk publiciteit. Maar verder, inderdaad, zie ik het somber in voor de zes man aan de leiding. Want het peloton heeft zoals het ware aan een touwtje. Het peloton heeft ook het voordeel dat de weg breed is. Dat de weg vaak kaarsrecht vooruit gaat. Dat ze de daardoor vaak zien. In ieder geval zeg maar de achterposten achter zo'n kopgroep. De auto's die daarachter rijden. En het peloton heeft vandaar ook het voordeel van die wind. Die een beetje schuin mee in dit geval. Waar ze nu en dan ook echt vol in de rug is. Zoals nu weer gaat gebeuren bij de kopgroep. Gezellig muziekje trouwens langs de kant van de weg. Bij een paar mooie oude auto's. Die flinke box hadden neergezet. Een kopgroep draait precies op dat plekje naar links en gaat weer de wind vol in de rug krijgen. Dat merk je ook meteen aan het tempo, want dat tempo dat gaat weer boven de 60 km per uur. Griefko van de kop af. Ja, die ploeg heeft natuurlijk nu zonder Vino of ook geen uitgesproken kopman meer en dus zie je de laatste dagen dat die ploeg ook in de aanval gaat. Op zoek dus naar het dagsucces. Griefko van de kop af. Lars Boom draait goed mee. Eigenlijk draaien ze alle zes wel goed mee, maar het peloton houdt ze in het zicht en het is wachten op het moment dat het peloton ook dermate gaat versnellen. dat die voorsprong zinderhoge terug gaat lopen. Jan Reynersen. Ik heb, ik heb u wel eens horen zeggen. dat u in het wielrennen. een metafoor ziet voor het hele leven. Heb ik dat goed gehoord? Ja, ja dat klopt. Ja. Dat klinkt op zich al prachtig. <laughs> maar kunt u dat even uitleggen hoe u dat ziet? Nou ja, het heeft alle aspecten. Het, het heeft drama. Ja, het heeft teleurstelling, het heeft gelukzaligheid op het moment dat je bijvoorbeeld die Kevin is. Dat vind ik even een hele mooie man in de tour. Die met dat treintje van hem. Ja, die geweldige hoeveelheid overwinning heeft binnengesleept. Die samenwerking van die ploeg, zag ze net ook weer even allemaal achter elkaar. Ja. En die Ranshaw, die dan de laatste is en dan aan de kant gaat. En dan bam, weet je wel. Gisteren lukte het dan net even niet. Maar uh, ja, ik vind dat geweldig, die samenwerking. Hè, dat je daardoor iets kunt bereiken. Maar in elk opzicht is het een metafoor. Uh, je moet eerst gezond zijn, wil je iets kunnen presteren. Je moet heel veel oefenen, je moet discipline hebben. Je moet... Kortom, sport is sowieso voor iedereen heel vormend. Uh, en een, kan een hele belangrijke les voor het leven zijn. Ja, u hebt het niet alleen met wielrennen, want we hadden het net al even over Formule 1. Bent u ook enorm fan Nou, van? dat is iets bekoeld, maar uh, ik heb toevallig afgelopen zondag heb ik nog weer even gekeken. Ja. Waarom is <laughs> het bekoeld? met de Tour. Waarom is het bekoeld? Nou, dat kwam eigenlijk omdat mijn dochter erg voor uh, Schumacher was en Ferrari. En ik ben altijd voor McLaren geweest en Hakkinen. Ja. Dus, uh, dus er <laughs> zij er was een ontspruitende uh, sportliefhebster. Dus uh, zondagsmiddags ging het erop bij ons thuis. Maar ze is inmiddels thuis uit. Dus. Ja, ja, ja, ja. Dus het is niet er meer is zo... Er geen gevecht meer. Nee, precies. En dat is wel nodig, hè? Dat is ja, wel je wel moet leuk. wel een beetje ja, ja, elkaar een kunnen aftroeven. Ja, dat was wel een beetje leuk. Het ja. is grappig, want u noemde net Cavendish. Daar hebt u bewondering voor, ja. zegt u. Uh, dat is dan net weer iemand... Uh, die weer even zijn kop over het maaiveld uitsteekt. Ja. Hè? En die wordt er dan meteen weer uh, die wordt meteen ja. weer afgemaakt. Onbegrijpelijk vind ik dat. Uh, en hij heeft een eigen karakter. Ik heb dankzij de NOS heb ik uh, die fantastische film op Man gezien. Ja. Over Cavendish. Ik ja. geloof, na vorig jaar. En dat is toch ook. Ook bij de Formule 1 is dat zo, maar ook bij voetbal, uh, identificatie. Hè? Dus op het moment dat je iets meer van iemand af weet, dan kun je er makkelijker mee identificeren. En dan heb je daar meer sympathie voor. Dat, dat is bijna altijd zo. Ja. En van hem Weet ik dus wat meer. En voor mij is er zo'n Contador, waar ik ook iets meer van af weet, dankzij de media. En Achtergronden is dus voor mij ook de favoriet van dit jaar. Bent u er zelf wel eens bij geweest eigenlijk? Ja, in 1978. Oh. Van Grenoble naar Morzine. De etappe waarin uh, Hennie Kuiper ten val kwam. Een drama, een drama. Ja. In welke hey. hoedanigheid was u daarbij? Aanwezig? Gewoon maar voor uzelf? Als, nee, als gewoon met mijn vrouw samen. Ja, als supporter. Ja, gewoon langs de lijn. <laughs> maar maar waarom is dat maar één keer gebeurd? Nou, de volgende dag ook nog. En toen, het is zo verslavend. Ja. Uh, als je daar eenmaal in die caravaan uh, mee bent gegaan... tenminste, wij waren dan gewoon toeschouwers, maar dan toch met de autootje erachteraan en zo. En later uh, naar Morzine gekeken hoe uh, de NOS daar verslag deed en zo. Dat was echt... Ja, ik vond het geweldig. Dus de volgende dag zijn we op uh, La Colombière, de berg... zijn we ook weer gaan staan. Naar Peter Post geroepen en gezwaaid. <laughs> uh, hij zwaaide terug. Uh, en toen hadden, hadden we het erover. Zullen we nog zullen we door? Ja, nou nah, nee. We, want ja, het werkt echt verslavend. Het is echt uh, ontzettend leuk. Het, het is het ook en zoals... voorbij, maar yeah. wel heel leuk. Ja, zoals Fransen doen hè, met een picknicktafeltje, ja. een stokbroodje. Echt gewoon gaan zitten. Nee, zo goed uh, uitgerust waren wij niet. We stonden daar waarschijnlijk zonder water ook nog uren lang. Ja, want, maar dat is het ook. Hè. Het dat is, is het, het contact ook. contact ja. met andere supporters. En, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Het was de tijd van Joop Zoetemelk versus Ino die Ja. Tijd. Oh heerlijk! Maar bij 78 is het dus gebleven. Ja, Jammer. Ja, misschien daarna nog een keer, weet ik Heb niet. Hebben nu ergens maar. nog extreme behoefte om toch nog één keer te kijken? Nee, joh, de televisie is toch veel beter dan daar. Je ziet het wel beter. In zo'n stomme hè? auto niet in die lid. Dat is alleen voor VIP's, joh, Die denken dat ze belangrijker zijn dan de renners. Nee, als je het echt wielrennen wil volgen, dan moet je op tv kijken, en radio luisteren. Dus, uh, ik bedoel, zo dicht kom je er nooit op, als nee. op tv. Nou, duidelijk. Straks dat ja. podium. Ik, ik ja, vergeet okay. het niet. Ja, oké. U bent er klaar voor, hè? Ja. <laughs> en nu de muziek. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for the morning.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 wordt steeds mooier. Ik ben benieuwd waar dit eindigt, Jeroen. Je stuurt uh, vandaag niet een kaartje alleen aan mij, hè, maar ook aan Jan Marijnissen. Ja, maar, maar natuurlijk. Uh, met uh, taart van Herbert Dijkstra. Die wij hier allemaal gekregen hebben. Omdat Herbert op de commentatortoren weer wat verder in de 40 is gevorderd. Uh, begonnen uh, vanochtend in Blélemin. En dat is... Eén lange straat in die mijnstreek waar we gisteren dus zijn aangekomen. Carmo, als uh, duo-stad. Een oude mijntoren staat nog overeind, midden in het dorp. Een herinnering aan de tijd dat het allemaal nog vol in bedrijf was. Zo'n grote toren met zo'n groot wiel. Ik moet Jan toch aanspreken. Ook gelet op wat ik gisteren zei. Het is de oergrond van uh, Jean Jaurès. Jan. Ja, Jean Jaurès. Ik hoorde de gisteren hebben over Jean Jaurès... Ik denk, Jean, Mart, dat klopt niet helemaal. <laughs> maar misschien moet hij op dat moment een daarvan. beetje door jou worden bijgespijkerd. Maar is het ook een held van jou eigenlijk? Ja, dan? zeker. Ik heb een titel in een van mijn boeken, een hoofdstukstitel, een citaat van hem. En uh, dan beschrijft hij de periode vlak voor de Eerste Wereldoorlog waarin hij zegt... en ja hoor, alle mensen komen weer op straat met de toortsen voor het nationale belang. Dat was aan de voorhand van de Eerste Wereldoorlog, dus... nou ja, wij weten genoeg dan, toch? Ja, dat is toch wel aardig. Uit die tijd uh, dateert ook uitspraak van een mijnwerker die remmer was geworden in een Tour de France meedeed. Het was de periode dat ze nog echt als mijnwerkers ook op de foto stonden na een finish. Mm. En die zei doodleuk: de Tour de France. Mm. Heel simpel, ackefietje, in vergelijking met de mijnen. Uh, maar nog eens wat, Jan. Uh, jij kent ook waarschijnlijk wel het verhaal van die Corneille Marijnissen... die uit Roosendaal naar Noord-Frankrijk was verhuisd... en in 1910 zou hebben meegedaan aan de Tour. De Corneille Marijnissen, heb je dat speciaal opgezocht of zo? Nee, dat is. Maar west Brabant, daar even... wonen Marijnissen, ja, dat klopt. Spookt al heel lang rond. Maar je kent het verhaal niet? Nee, ik ken het niet. Ja, zou kunnen dat hij heeft meegedaan aan de destijds bestaande uh, uh, deel, uh, wedstrijd voor onafhankelijken naast de profs. Oké. Okay. Dat is altijd een beetje een mysterieus verhaal. Uh, wij gaan door in uh, een niet zo mysterieus verhaal. Uh, namelijk. Uh, waar het eigenlijk echt om gaat de afgelopen twee dagen... vandaag nu dus ook nog, dat we door het gebied, gebied van de Tarn rijden. En dan naar Lavour dan. Die stad die in 1211 een van de hoogtepunten of dieptepunten beleefde... van de grote vervolging van de Kataren. Je weet wel, die geloofsgroep die, uh, het, die de katholieken... een beetje te liedelijk vonden worden... Simon de Montfort was de man die de Kataren de kop heeft ingedrukt... en ook hier verschrikkelijk heeft huisgehouden. Een van de aanvoerders van de Kataren die hier Lavour verdedigde... Emery de Montreal, werd uh, afgeslacht met al zijn troepen. Girande, zijn zus, die uh, als weduwe de bazin was... of de bevelvoerder over uh, Lavour, werd gelinched en in een put gegooid. Even later... Vier eeuwen later, godsdienstoorlog tussen de katholieken en de protestanten. Een protestant werd gevangen genomen, en een jacquemaar... -en, en die moest om elk uur een klok luiden. In de klokkentoren, zelf ernaast. Nou ja, daar zou je doof van zijn geworden. Waar het niet dat hij een mechanietje verzon... dat voor hem het werk deed in die klok luiden. Lavor, verder... Best een mooi stadje aan de Tarn. Veel baksteen, veel platanen waar wij tussen staan. En uh, nou ja, zal ik eerst maar eens even namens jou en mij een plaat aanvragen, Jan. Wat dacht je van Hurt van Johnny Cash? Wauw. Goed. <laughs> okay, Dat jongen. doen we nog Schot even na vieren. <laughs> Groeten dan maar aan Agnes Kant. Jongen. Ik ben benieuwd hoe het met er is. Goed, en heel goed. Aan, en, dan nou, dank je wel, Jan. En aan Jacob de Koning, schoonvader van Sebastian Timmerman op de motor. Niet die schoonvader. Moraal zou ik willen zeggen. Vanuit Lavore. Merci Jeroen Ademain. We gaan nog even kijken in de koers. Of het peloton de renners op kop nog aan een touwtje heeft. Gio Lippens. Het voorsprong, de voorsprong is inmiddels teruggelopen naar 2 minuten en 38 seconden. Dat betekent dus wel dat het peloton steeds meer tempo maakt. Want we zitten inmiddels binnen de 50 kilometer van de finish van in Lavour. We zien Sebastiaan Lang van Omega Pharma Lotto. Die rijdt op kop. Natuurlijk, daar gaat het om Greipel. We zagen ook Ryder Hesjedal, Garmin Sovelo zagen we op kop rijden voor Tyler Ferrar. En natuurlijk HTC, maar die doen dat al de hele dag met die Lars Bak en Danny Peet die daar tempo maken... Het zijn de sprintersploegen die het tempo maken, maar de kopgroep die nog steeds vooruit is. Met een aantal aanvallersploegen daarbij. Zoals Covidus, uh, Tristan Valentijn namens die ploeg. ploeg die we veel in de ontsnapping hebben gezien al. En natuurlijk uh, FDG'en. Bijna iedere dag zaten ze wel mee. En voor de derde keer dus in deze tour. Michael uh, de Lage. de arm gaat omhoog in de kopgroep van André Griefko. De rechterarm. ten teken dat hij nog wat uh, verzorging wil. Ruben Perez, de kleinste van allemaal. Van Euskartel zit daar lekker een beetje tussen verscholen. Hij zal de minste energie verbruiken op die manier. Hij is echt de kleinste van allemaal. Lars Booms gaat weer naar voren. En Jimmy Angoulva, de oud-Franse kampioen, die zit in het laatste wiel. En die moet ook behoorlijk bukken, behoorlijk ineen kruipen als het ware. Om een beetje uit de wind te blijven. Het parcours is weer wat glooiender geworden. Het is een beetje heuveltje op, heuveltje af. Genoeg beklimmendjes in het parcours die zo gerust voor een coachje van de vierde categorie zouden kunnen doorgaan. Maar dat is vandaag allemaal niet. We hebben de 1 bere bereg. Gehad, straks nog wel een kootje van de vierde categorie, en langzaamaan begint er weer iets, ook weer iets te regenen. We hebben net een beetje miseregen regen gehad, de lucht recht voor ons is donker, en zo gaan de renners er langzaam maar zeker toch weer als de meer, als de eerder door Jeroen weer luid beschreven. Mijn werkers eruit zien kopgroep, dendert weer een dorpje binnen. We hebben ruim bijna 120 kilometer afgelegd, we zijn in en Dan Nog heel even tijd voor het podium van Jan Marijnussen. Nou, ik denk dat Robert Geesink. Wauw, hij gaat er steeds beter uitzien. Hij heeft er steeds meer zin in. En straks Pyrenee. Komt op de derde plaats. Oké, okay, op nummer Slack, twee. Slek komt op twee. Andy? Andy Slek. Ja. En, en dan Contador. de winnaar. Contador. Contador ja? doet het weer. Alle vertrouwen in? Ja, ik heb alle vertrouwen in. Hij heeft, hij heeft een moeilijke tijd gehad. Hij heeft alles tegen gehad. Dat kletsverhaal met die klembuterol... Goede jongen, ja. fijne jongen en hij mag van mij weer winnen. Het is ook een kwestie van sympathie. Kijk, nou, dat is een prachtige afsluiting. Hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Veel succes met uh, Sterkte met Feyenoord. Ja. Sorry ja. dat ik dat nog even moet zeggen. Ja, en veel is, plezier is, met de Tour. Wie weet, misschien valt het allemaal helemaal mee met Feyenoord. In ieder geval blij van mij, met de SP ja, goed. Goed zo. <laughs> het is uh, bijna vier uur. Ik ga plaats maken voor Aard Vierhouten en Tom van het Hek. Ik zie u heel graag uh, morgen weer. Nou, hoor u het graag morgen weer meer. Tot morgen. Aan het einde van elke Radio 1 Toedag.